Moedige start. Kees Groot met het NOS Journaal. De omstreden Brunsumse wethouder Palme stapt niet op, ook niet na de oproep van minister Olengren om de eer aan zichzelf te houden. Bij de raadsvergadering vanavond bleek dat ook de andere wethouders in Brunsum niet zullen vertrekken. Palme is benoemd als wethouder, terwijl een integriteitsonderzoek uitweest dat hij een risico vormt voor de gemeente. Volgens Palme deugt dat onderzoek niet. Waarschijnlijk nog deze week overlegt minister Olengren met de Limburgse gouverneur Bovens over de ontstaande situatie in Brunsum. Het basisonderwijs moet eerst met concrete plannen komen om de werkdruk te verlagen. Pas dan komt er geld voor vrij. Dat heeft minister Slob gezegd in reactie op de lerarenstaking van vandaag. De bonden willen dat de miljoenen volgend jaar al vrijkomen. Slob wil het in stapjes doen. Pas in 2021 staat het volledige bedrag van 430 miljoen euro op de begroting. De docenten eisen het dubbele bedrag, maar daar is Slob niet toe bereid. De verkoop van zonnepanelen stagneert omdat de regering overweegt een gunstige regeling voor eigenaren van die panelen te versoberen. Installatiebedrijven en maatschappelijke organisaties roepen minister Wiebes daarom op om voorlopig af te zien van die versobering. Het gaat om de regeling waardoor eigenaren net zoveel krijgen voor de stroom die ze leveren aan het net als dat ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Dat het kabinet die regeling in 2020 wil versoberen schrikt potentiële kopers van zonnepanelen af, zeggen de organisaties. In Zeeland is weer een dode walvis gevonden. Het dier werd ontdekt bij Nieltje Jans. Rijkswaterstaat heeft het karkas vastgelegd aan de kade... om te voorkomen dat het de Oosterschelde indrijft. Morgen wordt het dier geborgen. Het is de tweede dode walvis in Zeeland deze maand. Op 1 december spoelde een potvis aan op het strand bij Domburg.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 Welkom terug bij het tweede uur alweer. En we openen dit tweede uur met Leper Messiah van het album Masters of Puppets. En uh, dat was niemand minder dan Metallica. Maar dat hoef ik de liefhebbers ook niet te vertellen. De volgende is een uh, alleraardigst project wat ik tegenkwam uh, toen ik op zoek was naar uh, metal kerstnummers. Uh, en uh, dit is een samenwerkingsproject van uh, Lamy Kilmister. Uh, bekend van uh, Motorhead. Uh, Billy Gibbons. Zegt misschien niet zoveel mensen iets. Maar was de lead gitarist van ZZ Top. En uh, aangevuld door Dave Grohl. Jawel, van de Foo Fighters en Nirvana en zo. En met z'n drieën hebben ze een... Uh, vind ik zelf een hilarisch kerstnummer opgenomen. En dat heet Run, Rudolph, Run. Out of all the rain, dear, you know you're the man. to town. Oh yeah. Santa, make a hurry, son, I'm here to take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa, gotta make it to town. Nou, dat was toch een alleraardigste uh, uh, intermezzo in de kerstsfeer. Ja, ik vond het best wel lekker. Lekkere, oude, en stevige rock and roll. En uh, we gaan blijven een beetje in het stevige werk. Dit is iets steviger. We gaan naar Slayer uh, van het album Seasons in the Abyss. Het titelnummer. Ja. Yeah. by side Ja, van de ene legende naar de andere is in dit programma maar een hele kleine stap. We laten uh, een van de big four achter ons en we gaan naar een niet minder legendarische band. Pantera met de nog legendarische gitarist Dimebag Daryl. En van hun album Cowboys from Hell is hier Cemetery Gates. De volgende hebben we uh, in het vorige uur ook al voorbij horen komen. Maar ik wou deze eigenlijk wel even erin gooien. Met name omdat we dus midden in de winter zitten. Ik vond het wel te passelijk. Dit is Ice Queen van Within Temptation. van de ene gothic band naar de andere. We gaan naar Evanescence afkomstig uit Glorious Britain en van hun album Fallen, uh, Fallen is hier Bring Me to Life Could De volgende is Type O Negative, met alweer een, een legendarisch figuur, Peter Steele, met zijn uh, fantastische, beetje aparte stemgeluid. We gaan luisteren naar Christmas Morning, uh, met als uh, tweede titel Red Water. Van deze bijzondere band Type O oh, Negative gaan we naar Manowar. Het album Battle Hymns is hier Metal Days. En van Manowar gaan we, denk ik, naar nou wel een van mijn favoriete black metal bands. Ik heb het over Dimmu Borgir. Van hun album Forces of the Northern Light is hier Progeniens of the Great Apocalypse live met orkest. <tied> Done. It's all your soul shall be gone De volgende is Five Finger Death Punch. En van het album The A Decade of Destruction is hier een, een cover. Uh, dit nummer kennen we allemaal van een band die heet Bad Company. En uh, het gelijknamige nummer heeft deze band dus gecoverd. En ik was nogal verrast door de uitvoering. Bad Company. Mm -hmm. company Always on the run A destiny Oh it's the rising sun